Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Piloten van Qatar Airways krijgen te weinig rust. Ze zeggen dat ze te oververmoeid zijn en bang zijn om ongelukken te maken. Meerdere piloten van de luchtvaartmaatschappij zeggen dat ze wel eens in de cockpit in slaap zijn gevallen. Volgens de bemanning zoekt Qatar Airways de randen op van de regels over hoe lang piloten maximaal mogen vliegen... De Europese pilotenbond hoort de klachten al jaren. Qatar Airways zegt maatregelen te nemen om de vermoeidheid aan te pakken... maar de pilotenbond betwijfelt dat. Een grote stroomstoring in Flevoland vanmiddag. Er ontstond brand in een hoogspanningsstation, vertelt verslaggever Nicole de Vever. Het is allemaal veroorzaakt door een kortsluiting in een hoogspanningsstation in Lelystad. Men was daar bezig met werkzaamheden. Tracht dit station, een nieuw station in Dronten, daarop aan te sluiten. Toen de kortsluiting plaatsvond. ja, En toen hadden alle veiligheidsprotocollen moeten gaan werken. Dat gebeurde hier niet, dus die kortsluiting die bleef bestaan. Kwam op stroomkabels, bleef erop staan. Die gingen doorhangen, raakten oververhit. Dus zo ontstond er een gevaar. En dat zorgde ook voor een behoorlijk zooitje in Flevoland. De politie riep op dient de weg op te gaan, treinen vielen uit en een stuk snelweg ging dicht. Inmiddels is de stroom terug en kan het verkeer weer de weg op. Voor mensen die met de trein moeten is er minder goed nieuws. Tussen Dronten en Lelystad rijden de hele avond geen treinen vanwege een kapotte bovenleiding. In Argentinië wordt onderzoek gedaan naar meerdere onverklaarbare gevallen van longontsteking. Een patiënt en twee medewerkers van een kliniek zijn eraan overleden. Zes medewerkers zijn ernstig ziek of hebben bijkomende klachten als koorts en buikpijn. Volgens de autoriteiten worden de klachten niet veroorzaakt door corona of griep. Wat wel de oorzaak is, wordt dus onderzocht. En Max Verstappen is bij de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort geëindigd op de achtste plek. Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste. Zijn teamgenoot Carlos Sainz werd tweede. Eerder vandaag miste Verstappen een groot deel van de eerste vrije training vanwege problemen met zijn versnellingsbak. Het weer vanavond nog een lekker zonnetje en het blijft lang warm. Morgen meer wolken en in het zuiden kans op een bui. Het wordt 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Diablo hoorde hier met Race, de speciale versie van deze bekende dj die die vorig jaar uitbracht speciaal voor de Grand Prix. En daarin staat deze uitzending ook van in het teken, namelijk de Dutch Grand Prix op Zandvoort die dit weekend natuurlijk volledig is losgebarsten. Vandaag al kwamen weer 100.000 bezoekers naar Zandvoort om de vrije training en alle andere spektakels op het circuit te zien en natuurlijk te genieten van ons mooie dorp Zandvoort. En dan komen er nog twee dagen... En dat is natuurlijk de reden voor ons om niet vorige week, maar juist deze vrijdag een uitzending te maken van Jelmer en de M&M's. Goed dat je weer luistert. Ik heb hier ook alvast twee M&M's, Mike en Mirko. Hallo. Goedenavond, daar zijn we weer. Een hele goede avond. Ja, en Mirko, jij had uh, dat openingsnummer uitgekozen, hè? Ja, ja, donderjaar was een van mijn favoriete DJ's. En uh, hij had toen het, uh, het circuit helemaal verbouwd was, had hij ook een speciale zet gedaan... Nou, laten we ja. met dit nummer. Hij heeft een beetje dit thema toen een periode gekozen. Dus ik denk, uh, toepasselijk om mee te beginnen. Ja, ik kan me dan toen nog die, die hele gave videoclip herinneren... toen hij dat daar zo uh, performde op het circuit. Ja, klopt. Boven op het dak ja. inderdaad heeft hij toen een, uh, een set gemaakt. Dus, uh, ja. Was dat het niet in de Down. Dat was een jaar eerder natuurlijk. Ja, dat was, dat was tijdens, oh, tijdens lockdown inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus was, Extra veel aandacht. ergens een beetje zielig, want ja, er was geen publiek verder. Het kon mm -hmm. ook niet anders, maar het was juist wel <laughs> weer heel leuk in die tijd. Want er was tenminste wat, weet je. Er was even wat interessants de, ja. te zien. Ja. Nou, ja. Nou, gelukkig nu wel genoeg interessants. In zijn alle volledigheid kan de F1 dit jaar uh, uh, zijn gang gaan. De Dutch Grand Prix al in de voorgaande weken natuurlijk. Veel gebeurt in Zandvoort qua opbouw, opzet. We gaan het daar allemaal een beetje over hebben. Ook over het Formule 1 seizoen zelf. Hoe zit het nou? Is Max Verstappen misschien al wereldkampioen? Of is het toch nog spannend? Hoe zitten de teams technisch in elkaar? Is er misschien nog wat leuks opgevallen op social media? En we spreken natuurlijk ook met Lucy. En misschien denk je als luisteraar, we missen nog één M&M, namelijk Mickey. Ja, die komt nu live vanaf het circuit richting deze studio van ZFM Zandvoort. Want hij was daar vandaag, net als die dat morgen en ook zondag tijdens de officiële race... Erbij is, dus hij kan ons zo even live bijpraten over die sfeer binnen de hekken, om het zo maar even te zeggen. Um, om allereerst te beginnen, we beginnen natuurlijk altijd met een nieuwsremix. Die is deze keer iets anders ingekleed. Van we kijken terug op een zomer of wat nieuws wat je is opgevallen, maar vooral in relatie tot de Formule 1. Mike heeft zo'n overzicht van uh, wat laatste Formule 1 nieuws uh, en de dingetjes die we dit weekend op moeten letten. Allereerst had ik iets. Ik iets anders gerelateerd nieuws, maar had toch met auto's te maken. Namelijk de uh, titel van de NOS: Tanken in Nederland is goedkoper dan in Duitsland. En, en nu je misschien luistert, denk je van Hé, het was toch altijd andersom? Het was toch juist, uh, dat herkennen jullie misschien ook wel juist altijd, de mensen die aan de grensregio's, die juist even in Duitsland lekker makkelijk uh, uh, gingen tanken. Zeker nu het uh, zo duur is. Uh, maar de brandstoftanken is in Nederland voor het eerst in jaren goedkoper dan in Duitsland. Afgelopen week uh, stopte daar namelijk de zogeheten belastingverlaging op brandstof. Waardoor het nu 17 tot 35 cent duurder is om uh, over de grens uh, te tanken. Dus doe dat dan maar uh, gezellig veilig in Nederland. Toch wel fijn hè, dat er iets goedkoper is in Nederland of niet? En ja, dan komen ze allemaal hier naartoe. Ja, ik denk dat dit ook wel het enige is wat in Nederland goedkoper is, heb ik Ik heb altijd als ik artikelen lees, als het over prijzen gaat. Dat is altijd, ja, dit is in het buitenland goedkoper. Of in Nederland vragen we zoveel meer belasting. En dan denk je toch van, ja, Komt waarom je, dan? Je hebt, je, hebt, je hebt Nederland en dan heb je nog Zwitserland. Maar inderdaad, ja, dat, dat is wel een maar Jongens, de... ik, ik ben natuurlijk uh, uh, twee weken terug. Ik kan Mirko heel lastig zien, want die zit zo achter de speaker. Maar dat gaan we zo even oplossen. Uh, uh, ik ben twee weken op vakantie geweest met de interrail richting Noorwegen, Zweden en Denemarken. En dan denk je ineens: wat is Nederland, vooral ook Duitsland lekker goedkoop? Ja, daar zit wel altijd. Maar... Dat, uh, dat was trouwens ook heel gaaf, maar om het daar hier uh, verder over te hebben. Misschien uh, niet helemaal uh, de invulling van het programma, natuurlijk. Uh, Mike, wat is er allemaal voor nieuws uh, op de Formule 1-regio's? Nou, er is genoeg nieuws op de Formule 1-regio's. Het, het voelt voor het eerst dat ik eigenlijk de nieuwste items aanlever. In plaats van, ja, normaal komt die allemaal altijd met een waslijst... en nieuwsartikelen. dat dit is nieuw, dat is nieuw. Nu heb ik even mijn research gedaan... Met het allerlaatste Formule 1 nieuws op te zoeken. Wat ook enigszins relevant is naar zijn Maar ook als de sport in het algemeen. En daar gaan we eventjes uh, doorheen lopen. Want het eerste nieuwsje wat ik heb. Is nou echt vers van de vers drie uur geleden gepubliceerd door de Formule 1 zelf. En dat is namelijk dat het legale getouwtrek tussen het Alpine F1 team en McLaren eindelijk over is. Want door het Contract Recognition Board is het besloten dat Oscar Piastri, Formule 2 kampioen van 2021 volgend jaar zou gaan rijden voor McLaren... en niet voor Alpine, zoals dus eerder door dat team was aangekondigd. Want wat was er dan precies uh, ruzie over, zeg maar? Nou, uh, eigenlijk, toen Sebastian Vettel uh, besloot te stoppen met Formule 1... kwam er eigenlijk een hele discussie van... oké, okay, wat gaat er dan nou gebeuren met de line? Want dat is zo'n groot iemand die weggaat. Dat wordt altijd voor wat discussie. Nou, Vettel ja. zegt, ik stop ermee. Toen werd eigenlijk twee, drie dagen later aangekondigd... dat een andere oud-wereldkampioen, Fernando Alonso... Uh, naar... Aston Martin gaan om het zitje van Vettel op te vullen. En dat betekende dus dat er een stoeltje vrij kwam bij Alpine. Nu heeft Alpine al jaren in het juniorprogramma de coureur Oscar Piastri. En wat okay. hadden hun gedaan is dus hun hadden aangekondigd... dat hij volgend jaar fulltime in die F1 auto voor Alpine zou rijden. Okay. Maar een paar uur later zei Oscar Piastri zelf... dat heb ik helemaal niet afgesproken... Nou, en toen okay, begon eigenlijk die discussie. Is als je, dat wordt lastig als je iets leest over jezelf wat niet klopt. Klopt. En nu is het uh, legale getuigenis over. Want het is gewoon bepaald dat hij dus voor McLaren gaat rijden. Zoals hij dus zelf wou. En dat betekent dat Alpine nu zonder een tweede rijder zit. Dus dat zullen ze nog even op zoek moeten. En een aantal kandidaten zijn ervoor natuurlijk. Uh, met name eigenlijk Daniel Ricciardo, die veel wordt genoemd. Die uh, in plaats van Oscar Piastri, Dijsselbloem uh, ja. Termes getrapt. getrapt. Okay, die blijft dus nog even in de Formule 2-Piastri, uh, of niet? Uh, ja, en op het moment wel. Volgend jaar gaat hij naar de Formule 1 um, okay. in het stoelje van Daniel Ricciardo. Dus wat die naartoe gaat, mensen zeggen Alpine, we gaan het zien. Dat we wordt de zien, komende maanden nog. En uh, we hebben ook nieuws over Verstappen, want die heeft iets bijzonders. Ja, ontvangen. ook nieuws over Max Verstappen. Hij is namelijk benoemd tot officier in de Orde van de Oranje Nassau. Nou, dat is niet zomaar. Afgelopen donderdag. Uh, gebeurt. Dat is natuurlijk een koninklijke onderscheiding uh, na het die dat al 24 al heeft weten te ontvangen. Nou heeft dat ook natuurlijk ook een grote impact gehad. Ik vind dat zelf altijd wel grappig, want, want er zijn heel veel soorten onderscheidingen binnen het, uh, het koningshuis. En, en de grap is dat dus, dus mensen als een, een Max Verstappen, die krijgen dus soms een vrij hoge onderscheiding. Maar je hebt dus ook, het Koningshuis geeft dus ook soms titels aan andere koningshuizen in het buitenland. Want het Koningshuis in Japan doen ze dat mee. Maar dat staat dan weer ver boven de titels die ze mensen geven... die daadwerkelijk wat aan Nederland hebben bijgedragen. Maar dat is dan een soort van officialiteit om, om te doen of zo. Dus het ja. is een beetje... Ja, als ik dat hoor, dan moet ik een beetje lachen. Dan denk ik ja. van, ja, wat is dat nou echt... Wat is het nou echt? Maar het is wel leuk dat hij een beetje uh, waardering krijgt. Het is krijgt, toch hè? symbolisch tegenwoordig. Al die onderscheidingen komen natuurlijk uit uh, weet ik veel, hoe lang de lang Uit de, uh, de hoogte getrokken. Nee, nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk het, het hele Koningshuis. We een met paarden een, over het circuit reden. En, dat is, en, en dat is weer een hele andere discussie die we deze uitzending absoluut niet gaan voeren. Zeg ik alvast tegen jullie twee. Um, het Koningshuis <laughs> ja. is natuurlijk een beetje een constellatie uit het verleden komt. Maar wel. of dat moet blijven of niet, dat is een discussie die jullie nee, lekker zo na de uitzending nee, mogen het het Verder nog, Formule 1. Alfa Romeo stopt er ook mee. Eind 2023 is hun contact met Sauber Motorsport over. En dat betekent dus dat we vanaf 2023 geen Alfa Romeo meer gaan zien op de Formule 1-grid. Maar wat gaat Bottas dan doen? Dat ligt er een beetje aan uh, nou ja, onder welke naam dat team van Sauber dan doorgaat. Want eigenlijk is Alfa Romeo niet alleen een naam, het team is nog van Sauber zelf. Dat is een beetje de vraag. Um, ik heb wel ja. al namen uh, genoemd zien worden, maar ik weet niet precies wat dat ze zijn... Um, dat betekent niet dat er gelijk uh, minder teams zijn, want het is wel bekend gemaakt dat in 2026, het duurt nog even, maar ja, je kan ergens naar uitkijken, Audi meegaat in de Formule 1. Um, dat gaan ze doen als motorleverancier. Die gaat dus okay. eigenlijk bij het bestaande rijtje van, op het moment is dat Red Bull Powertrain De vraag is nog of die na 2026 blijven bestaan, Mercedes, Renault en, dan moet ik even op die laatste, Ferrari natuurlijk. Dat zijn natuurlijk uh, de grootste motorneversies. Ja, maar heb ik ze precies. nu allemaal? Ik weet het even niet zeker, maar volgens mij... Maar goed, Audi komt daar dus bij. En of dan in plaats van de Red Bull Powertrains komt het of niet, dat gaan we meemaken. Of dat Honda ja, veel, misschien veel, weer... Veel ontwikkelingen in ieder geval. Ja, het is, uh, er was tijdje geleden natuurlijk heel veel discussies over dat nieuwe motorreglement 2026. Uh, goed, ja. Audi heeft dus gezegd dat ze daarbij willen doen. De motor wordt nog meer elektrisch Het wordt ook simpeler om er een te ontwikkelen. Dus nee, okay. dat is voor dat soort grote uh, nou ja, sportautomakers toch wel een aantrekkelijk punt... om dan toch een soort reclame te maken in de Formule 1... Als je ja. het in de Formule 1 goed doet, is dat ook goed voor je merk natuurlijk. We gaan zo nog even naar de ontwikkeling van vandaag. Hè? Want er was een vrije training. Maar allereerst heeft Alonso ook nog zijn excuses aangeboden. <laughs> uh, ja, want vorige week was er namelijk nog wat controverse ontstaan over een boordradio. Waarin Alonso eigenlijk Hamilton beschuldigde dat hij alleen maar kon winnen. Want en die zitten in hetzelfde team, toch? Nee, die nee, zitten niet meer in hetzelfde oh, team. Ja. Die, nee, zijn ooit, die zijn ooit... Hamilton is ooit begonnen met Alonso als ja, teamgenoot. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar wat er dus gebeurd dus was... Dus zit misschien nog wat oude... Uh, ja, zeker. Die twee hebben elkaar nooit gemogen. Dat is ook geen geheim in de sport. Maar uh, na een incidentje op Spa-Francorchamps vorige week heeft Alonso eigenlijk Hamilton ervan beschuldigd dat hij alleen maar kon racen en winnen vanaf de eerste plaats. Daar heeft hij dus nu uh, zijn excuses oh, voor gemaakt. Okay, dat yeah. was uh, niet zo netjes. Hamilton was wel fout in dat ongeluk. Maar goed, dat wil niet zeggen ja, dat hij het Hamilton is dan. meestal fout. Ben ik wel benieuwd. Heeft hij heeft wel eens op de tweede plaats gestaan als je daar was begonnen? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Oké, okay, dus het klopt niet. Het klopt niet. Het maar klopt het, is, niet. het is wel een interessante, interessante bordradio. Ja, een beetje steken. Ja, een beetje... En de vader van Max, die had wat pech. Ja, die is namelijk positief getest op het coronavirus. Ja, het bestaat nog. Je zou het bijna niet meer zeggen. Hè, als je kijkt naar nee. wat er gebeurt hier. Uh, maar goed, hij is positief getest. En is daarom in uh, isolatie gegaan om ervoor te zorgen dat Max Verstappen... Ik kan er niet live bij zijn dus? Nee, ik kan niet live bij zijn. Maar het heeft natuurlijk gedaan om te zorgen dat Verstappen wel kan rijden hier nou, Gelukkig is de oh, wow. Formule 1 uitzending ook gratis voor iedereen live te zien bij de NOS. Dus uh, ja. dat zou hij vast ook doen. Ja, ik wou zeggen op Nederland 1, maar zou je dat natuurlijk helemaal niet meer. NPO 1. Ja. NPO 1. Een, ik, le ja. ik leef het nog in het verleden. Uh, straks inderdaad even een update over hoe de vrije training vandaag ging. Met Mirko gaan we het zo nog ook hebben over uh, een beetje de politieke kant. Van hoe komt die uh, Formule 1 nou een beetje tot stand? We hebben natuurlijk ook demonstraties van natuurorganisaties gehad. 36 rechtszaken gewonnen door het circuit. Uh, dat straks. Uh, nu weer even een klein stukje muziek. Start your engines, want de F1 is volop gaande... En uh, dat liefst gewoon op de baan en niet in de vluchtstrook. Chris Cross Amsterdam, uh, die staat ook komende zondag op het podium in de Venzone. Uh, op te treden met hun uh, repertoire. En dit is een wel hele bekende. Ik wil dat je niet wegloopt. En met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook. Om bij jou te zijn. Ik ben niet gek maar ook eens verschoen. Maar ik heb mezelf en nog dit niet kwijt. 130 op de vlucht Zolang we samen zijn. Je vraagt me waarom ik je ontwijk. Omdat je rondjes om me heen loopt. Jij bent zo, jij dit pas als ik me omdraai. Je omsingelt me met wanhoop. Is echt zo. Ik wil je ik klap weer tegen glas van hyperventilatie ventilatie. Ik dacht dat tijd echt liefde dat bestaat niet, maar schijn me drie, ik kijk hoe Cupido weer raakt ziet. Zo veel frustratie en luister ik. Ik wil niks liever per verbinding door je liefde ja en als je me mist. Laat me beter zitten, zijn voor ik down, down, down ben. Ik wil dat je niet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 Ik wil dat je niet wegloopt En met de nacht verdwijnt 130 op de vluchtstof Om bij jou te zijn Cross Amsterdam met een vluchtstrook. Een heerlijk nummer hier op de Zandvoorts Radio. Op vrijdag 2 september, de eerste dag van de Dutch Grand Prix. En dan zijn wij er natuurlijk ook. ZFM zendt morgen ook nog een speciale uh, race radio, F1 radio, uit vanuit deze studio. Net als zondag. Uh, Hans Botman doet daar ook veel in uh, voor Goedemorgen Zandvoort. Onder andere oud-sportjournalist natuurlijk, die hier uh, bij ZFM... Uh, Komen ondersteunen met als vrijwilliger. Uh, en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Morgen dus ook volop F1 programmering. Net als zondag. En vandaag vanavond zijn we eigenlijk een beetje de stiekeme aftrap uh, daarvan. Maar wij hebben natuurlijk altijd ons eigen dingetje. Uh, over eigen dingetjes gesproken. We, uh, we hebben ook afgelopen week de veel bezochte onthulling van de showcar... van Max Verstappen uh, gezien. Uh, Mike, jij was daar vorig jaar bij, hè? Ja, ik was daar inderdaad vorig jaar bij, want ik wist niet... dat het dit jaar ook was, anders had ik wel even gaan kijken. Want ik vind het wel grappig. Ik heb daar nog een paar leuke foto's... gemaakt vorig jaar. Ja, je profielfoto. Ja, uh, op Instagram, toch? Niet op WhatsApp meer. Oh, dan moet ik even kijken. Op WhatsApp is die sim van vorig jaar. Dat was ook bij de FanZone. Oh, oké. Okay, ja, dat, uh, dat doet het niet toe. Nee, maar ik was daar inderdaad vorig jaar bij en ik wist dus niet dat het dit jaar was. Want het was dus dinsdag. vermoed ik dan net is vorig ja, het jaar? Oh, ja, dinsdag. Ja. ja nou, moet je zeggen ik had dinsdag ook een beetje een drukke dag. Dus ik had waarschijnlijk niet kunnen ik er komen. Ik was ook niet bij hoor. Uh, maar ik had het wel leuk om de, erbij te zijn. Het is toch een manier om een beetje het dorp uh, betrokken te maken ja. bij dorpen. En ik vind toch dat ze dat ook politiek toch wel goed doen, omdat ze uh, natuurlijk ook die bezoekersdag organiseren. En ik weet niet dat ja, uh, de politiek ja, komt uit de organisatie. De, de, de bewonersdag die op donderdagavond werd georganiseerd, dat komt straks zeker ook nog voorbij. Eerst even die showcar-onthulling, maar ook wethouder van de F1 natuurlijk, Mirko. Wie is de wethouder van de F1? Peter. Ja, project Alle. Peter, Peter Kramer. <laughs> Oké, okay. en uh, samen met de burgemeester en ook jong publiek was erbij. Het was een feestje. We gaan even een stukje luisteren van Standort Insight. Hartelijk welkom vandaag bij een volgend evenement vooruitlopend op... Ons unieke evenement, de Formule 1 van Zandvoort. Vandaag is mij gevraagd om een onhul, onhul, onthulling te doen van een auto. Dat is uh, eigenlijk van mij nog een kinderwens. 60 jaar geleden, toen ik 4, 5 jaar was, toen mocht ik in Rinko hier in Zandvoort... Altijd naast een Formule 1 auto staan en kijken en werd gefotografeerd. Vandaag mag ik er na zoveel jaar weer naast staan en mag ik nu een onthulling doen. Dat ga ik samen doen met uh, onze burgemeester en met een hele grote vriend van me. Wij gaan samen die onthulling doen en waarom doe ik die samen? Over 60 jaar doet hij hetzelfde praatje. Want over 60 jaar hebben wij hier nog steeds dit unieke evenement. Wij als Zandvoort zijn er klaar voor. Uh, David aan ons en aan de kinderen. We gaan kijken. We gaan, ja, we gaan het doen hè. Ja. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar hierheen. Kom maar. Kom. Maar, kom maar mee. Superleuke sfeer daar op het Badhuisplein afgelopen dinsdag. Het was lekker druk. We hoorden natuurlijk wethouder F1 Peter Kramer. Ja, ja, ja. En uh, met David Molenburg en jong publiek onthulde hij uh, de auto van Max Verstappen. En vanochtend was er ook een leuk nieuwtje. Want die schijnt nu ook te bewonderen te zijn bij Mango Beach Bar. In een soort glazen vitrine staat hij daar nu opgesteld. Dus dat is ook wel heel bijzonder. En echte f 1 ja, waren natuurlijk aanwezig. Heb je al een foto gemaakt? Ja, samen met mijn vriendin. Geen kop terug. Ben je al een keer op het circuit geweest? Uh, een paar keer. En ik ga, de, ik ga alle drie de dagen ook kijken. Zo, so, dat is uh, heel veel hè. Wat, wat ga je ervan verwachten? Veel. Ik hoop wel dat Max zou winnen. jullie weer. Ja, wat een gezelligheid. Leuke geluidsfragmenten van de showcar-onthulling. En ja, deze dagen moet hij natuurlijk echt gaan doen met de echte auto, met de motor erin op het circuit. En ja, Max had niet zo'n lekkere vrije training, hè? Uh, nee, ik moet zeggen, ik heb het uh, helaas niet helemaal live kunnen volgen. Want ja, er moet ook gewerkt worden. Um, maar ik heb wel even <laughs> nee. het begin gekeken. En inderdaad, nou ja, het was gauw klaar met kijken. Want we stappen hier onderdaad na 10 minuutjes al uit. met problemen in de versnellingsbak. En dat is natuurlijk niet echt helemaal top voor de fans die er zijn. Ik, hij heeft wel nog in de tweede vrije training gereden. Uh, dat maar ging goed. Dat? Dat weet ik niet, maar niet zo heel goed. Want voor mij was die uh, tiende of elfde in ieder geval in de tweede vijfde. Maar heeft hij niet altijd problemen met autopech? Niet... Nou, het, het jaar begon eigenlijk heel erg met uh, een Ferrari show natuurlijk. Die hadden echt de dominante auto en die werkte ook altijd. De, de eerste twee, drie wedstrijden is Verstappen ook twee keer uitgevallen <laughs> met motorproblemen. Dat bleek allebei gerelateerd te zijn aan de benzine toevoer van de motor. Dat hebben ze opgelost en daarna is het eigenlijk niet meer gebeurd. En toen is eigenlijk Ferrari uh, omgeslagen. En die zijn nu eigenlijk continu aan het uitvallen met motorproblemen. Um, dus dat is natuurlijk gunstig voor verstappen. Maar natuurlijk niet echt leuk voor de competitie waar je natuurlijk de sport voor kijkt. Um, maar goed, nee, het was gauw klaar in de vrije training vandaag. Na tien minuten snellingsbakproblemen. Um, wat, ja. wat, wat, wat zegt dat voor morgen, de kwalificatie? Niks. De, die mensen kunnen dat nu gewoon oplossen. Um, het enige nadeel is dat je natuurlijk één sessie mist. Dus de afstelling van de auto moet even wat sneller gebeuren. Misschien wat meer zinwerk daar in de fabriek in Engeland. Uh, maar in principe, als je maar zoiets wat, hebt... Wat, wat mis je dan? Uh, de auto moet dan nog de, de juiste setup krijgen voor de wedstrijd. Ja, ja. Dat verschilt per baan. Dat doen ze al wat testen in de vrije trainingen. Wat mm. werkt goed, zeg maar, uh, qua downforce. Oh, nu hebben ze natuurlijk eentje achter. minder. Maar goed, het, het nog steeds je kan beter op vrijdag in vrije training één uitvallen... dan tijdens de wedstrijd. Dus op zich is dat wel gunstig. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel een soort nadeeltje. Ja, maar Mirko, jij hebt deze week nog de hand van Prins Bernhard uh, junior uh, geschud. Ja, ja, ja, nee, ja ik, was, uh, ik ben natuurlijk ook uh, uitgenodigd vanuit de gemeenteraad... Om, om ben je de gemeenteraadslid? Ja, ja, ja dat, dat schijn ik te zijn. Nee, ja, nee het was een soort openingsborrel. Uh, ook met uh, de dicteur van het circuit, met Robert Overdijk. En uh, Tom Coronel was er. Uh, nou, ik, iedereen, iedereen die je maar kan bedenken die iets te Alle maken heeft met het circuit. Ja. Jan Lammers. Jan Lammers natuurlijk, precies. Uh, Gijs van Lennep uh, enzovoort. En uh, nou, het was wel gewoon heel uh, leuk om dat te zien. Weet je. je loopt daar binnen... Je, je proeft zo en zo die sfeer. Want dat was gewoon tijdens de, de ja. inwonersdag. Hè? Dus ook, ook iedereen ja. was er op dat moment. En uh, ja, het was ook wel heel even interessant om die mensen te spreken. Gewoon even te vragen van... Joh, hoe, hoe zit zoiets in elkaar? Hoe, uh, weet ja, je... De echte insiders, zeg maar. Ja, ja dat, je, dat ik ook gewoon een beetje... Daadwerkelijk een beeld krijg van... Hoe zit het nou in elkaar? Want je, je spreekt er wel over. Je maakt er wel beslissingen over. Maar nu, ja. nu kan je het tenminste zien, zeg maar. En ja. ik, ik heb dan nog geen beslissingen gemaakt. Daar zeg ik nog even over uh, bij. Maar... In principe gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren de aankomende jaren. Dus... En je hebt straks morgen ook een leuke dag voor de boeg. Namelijk ook een dagje naar het circuit. Straks wil ik daar natuurlijk nog meer over weten. En nog ander uh, nieuws. Straks gaan we even kijken wat ons opviel op social media... in aanloop naar de Formule 1. En nog een heel leuke afsluiten van de social media cocktail... die alleen ik leuk vind. Mm -mm. Dus uh, hou je vast. Uh, eerst naar een remix van een affici nummer ja, Die is helaas natuurlijk al een aantal jaar geleden overleden. Maar de Cube Kikes... Cube Guys hebben van Malo een heel lekker zomers nummertje gemaakt. Social media, social, media social media Cocktail. Ja, Cocktail. Die geluidseffecten zijn live? Ja, oké, okay, dankjewel Mirko. Um, de Social Media Cocktail, daar zijn we aan beland. Je hoorde net natuurlijk Malo van Avicii en de Cube Guys... Uh, van de laatste een remix uh, onlangs uitgebracht. Um, ja, een hele happening natuurlijk. Die Formule 1 wordt ook opgepikt op uh, sociale media... Uh, zeker ook op Facebook en in de Zandvoortse Facebookgroepen was veel aandacht voor de trucks die Zandvoort binnenkwamen rijden. Uh, vlak na de Formule 1 van afgelopen zondag in België natuurlijk. Uh, bij Spa-Francorchamps en in de volgende ochtend kwamen ze Zandvoort al binnen rijden. En bij de Van Lenneprecht uh, stonden veel mensen daar om foto's van te maken en filmpjes. Een leuk, uh, uh, leuke impressie daarvan is nog te zien bij Zandvoort uh, Insight ook op hun Facebookpagina. Uh, en andere leuke nieuwjes kan je daar sowieso ook volgen. Um, Mike, jij had nog twee grappige dingetjes op Instagram tegengekomen. En allereerst ook een plaatje van uh, Lewis Hamilton die uh, op een bepaalde manier Zandvoort binnenloopt. Kan je die even omschrijven? Okay, en wat daar nu precies achter zijn. zit. Okay. Voor de mensen die vorige week hebben gekeken naar de Grand Prix van België, wat er waarschijnlijk wel wat zijn, hoop ik. Echt een leuke wedstrijd. Overigens daar is ah, Nicky, die Mickey, kom die komt live binnenlopen. Ja, ja. Maar, ga maar goed, mee. dus uh, over Hamilton die natuurlijk was gecrashed. En die vervolgens uh, heel zielig eigenlijk naast de baan liep. Dus wat hadden mensen nu gedaan, is een foto van de ingang van z'n kwijt Zandvoort. Hadden ze als achtergrond geplakt. Ja. En daar boven dus een uitgeknipte versie van Hamilton die zo heel zielig wegloopt. En dat stond dus zo boven van, Lewis <lacht> Hamilton has arrived at Sandford En dat was gewoon grappig. Maar je moet ja. het zien. Maar het is, als, mensen die dat, dat, dat fragment kennen, die weten wat dat is. Ik ga net zeggen, ik, ik als niet-kenner, ik, ja, ik heb geen, geen beeld nou, bij goed, nu. Ik zal hem juist wel <laughs> laten zien. Uh, voor de rest hebben we ook nog meer dingetjes op. Een partnership. Instagram. Ja. ja, partnership. Want uh, Sigosport in een uh, ultieme flex tegenover Viaplay... Uh, staat we dat <laughs> logo op de Haasauto komend weekend. Ja, dat heb je wel een mooie, dat is wel een soort uh, FU naar gewoon Viaplay. Ben je de rechter kwijt? Ja. En dan sta je toch wel met je logo op een auto die echt weest ja. van het weekend. Nou. En, en Mirko, jouw favoriete webshop had nog interessante marketing bovenaan de Valente. Mij, mijn favoriete webshop. Welke, nee, welke, nee, heb nee, nee. nee. welke nee. hebben we het dan over? Welke hebben we het dan over? Nee, nee Easy Toys uh, inderdaad, ja. uh, bedoel je waarschijnlijk? Maar dat is, dat is niet mijn favoriete webshop. Dit geloof ik niet. Dat... Ja, dit geloof ik onmiddellijk. Uh, nee, maar wat voor marketing hadden ze daar hangen? Want dat was nogal opvallend. Ze hadden, volgens mij, vorig jaar hadden ze dat ook. Toen het station uitkwam, hadden ze heel mm -hmm. groot staan van uh, iets over de Tarzanbocht. Tarzan ja. En dat hadden ze nu weer. Nou ja, ja ik vind het nou, leuk vind l dat, dat het Ik leuk om dat Ga maar we weer naar binnen. Ik ben Nou, Mickey is net, uh, net binnengekomen. Goedenavond, trouwens. Hele goede avond dan van het circuit, heb jij misschien hier reclame zien hangen? Of niet? Ja, sterk. Wat komt er? Ja, de eerste bocht is altijd het meest belangrijke. Oh, maar, uh, ja, ja, ja. Ik was meer afgeleid door de, door de, door de twee dames die daar uh, gratis condozen uit deelden. Dus ik dacht van nou, uh, oké. Okay. Even je tas opengehouden. Wel uh. ja. nou, eerlijk. Komende vijf jaar kan ik er weer tegenaan. Komende vijf jaar, dat is lang. Maar ja. ja. nou, misschien iets korter nu. Maar uh, hoe was het? Ja, sensationeel. was echt uh, En je hebt net in geweldig. al die, die, die hysterische drukte ook uh, hier de studio weten te vinden. Ja, ja, het is nu momenteel valt het nu wel mee. De meeste mensen, het grootste gedeelte van de menigte is bij, uh, bij de tweede training van de Formule 1 gewoon naar huis gegaan. En ja. uh, het grootste gedeelte loopt nu ook richting de treinen in plaats van richting het dorp of, uh, oh, okay. of ergens anders. Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is goed nieuws voor onze avond, hoor ik net dat er we, wel plek is op het dorp bij Terasjes. Ik weet het niet. Ik, ik heb ook geen idee. Ik, ik weet ook niet of dat goed nieuws is, toch? We willen een beetje volk nou, ik, hier. Ik, ik, ik had ja, hey, er, zit wel, er zit waarschijnlijk genoeg uh, in het dorp. Oh, en op de terras wat... Uh, maar er ging wel al veel naar huis. Er ging wel al veel naar huis. Uh, ja. uh, we praten hier over bijna... Het is er het 300.000 mensen. Ja, Misschien ja, wel precies. meer. Dus. Ja, uh, oké. Okay. Ik denk wel dat het overal volgt. volgt uh, jij, bent, jij bent er morgen en zondag ook weer bij. Ja. Dus daar heb je vast heel veel zin in. Dan horen we straks uh, ja, natuurlijk, uh, gezellig uh, meer over. En dan is er ook nog code oranje boven Zandvoort, uh, Mike. Ja, want Mercedes had een foto geplaatst... van de kaart van Zandvoort en omgeving. Uh, met een quoteje erbij van... Uh, altijd goed het weer checken voor je naar Zandvoort gaat... met een heel grote oranje wolk. Want ja... Dat gaan we natuurlijk wel weer verwachten dit weekend. De fakkels zullen er vast wel weer aangaan, de oranje fakkels. Helemaal zo. Uh, uh, nou, ik liep net in het dorp, daar waren ze ook alweer bezig, dus dat is toch wel weer uh, interessant. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk toch een beetje een, een questionable topic, want heel veel mensen vinden het leuk. Want uh, oranje en ja, rook en cool, maar ook. En ja, wat vinden jullie eigenlijk van al die city dressing? We hebben het hier ook een beetje in de studio hangen. Nou, ja, de city dressing is leuk, maar dat is wel ja. wat anders dan oranje fakkels, maar ze al afsteken. Ja, dus ja. Ik probeer iets heel anders aan te kaarten ja. hier. nee. Ja. De citydressing is superleuk. En, en ik vind en, ook, ook alle kunst die ze hebben neergezet. En ook dat ze in Albert Heijn zelfs een, een, een Red Bull auto hebben gemaakt. En zo. Weet je, dat, dat vind ik... Nou, de DJ is wat minder. Nee. nee, die was hartstikke leuk. Die was ja, hartstikke beetje, leuk. Het, een beetje, het, uh, beetje gekke muziek als je de Supermarkt binnenkomt. Hebben ze bij Albert Heijn oh, een DJ staan? Ik vind dat wel lekker vrolijk. <laughs> dat is de Zandvoortse DJ. Ja. Dus dat is wel, uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, DJ Lady Mix. Geen slecht woord oh, over, uh, over onze Zandvoortse ja. Lady Mix, hè? Nou heel goed. En dan wilde ik nog iets in de social media uh, cocktail wat niet zoveel met de Formule 1 had te maken. Maar wat ik wel onlangs op TikTok tegenkwam. Eerst even een stukje van het originele filmpje. Een interview met die jongetje die uh, mais wel heel erg lekker vindt. Oren dicht. Voor mij, I really like corn. What do you like about corn? Ever since I was told that corn is real, it tasted good. Did you think corn wasn't real? But when I tried it with battle, everything changed. I love corn Mmm, corn Do you think everyone should be eating corn? No, not everyone has to like it to be the best Yeah everyone Just has to try it Have a bake What else are your favorite things? I play a variety of games Hide and see Ja, echt een heel leuk uh, uh, Jongetje wat nu helemaal viral is gegaan Zelfs dat een bekende remixer Op TikTok ook ja, Zijn eigen draai aan gaf For me ja, sowieso de beste hit nu al van 2022 Mag ik, ik even porn? wat zeggen? Nou ja, ik, ja, ik, ik, ik ben zojuist echt een heel klein beetje gestorven van binnen hoor. Sorry, misschien ja, ben nee. ik een soort, ja. misschien ben ik een boomer, maar ik, ik vind dit, ik heb hier toch helemaal niks mee. Ik ook niet. Nee, sorry nee, jammer. Sorry. ik ook niet. Ja. Sorry. <laughs> hey, is Wat tegen is dit nou heen. weer, nee. hè? Hey, zo jammer weer dit. <laughs> nou goed, dan gaan we maar naar een stukje muziek. Ben ik at de disco, is dat wel goed jongens? Dat is goed. Dat is prima. Jump. Local God. En dat was van Panic at the Disco natuurlijk hier op Zedfem Zand voor 2 september, de eerste dag van de Grand Prix. Ik kan er niet meer tegen. En dan gaan we het ook nog eens hebben over de technische staat van de Formule 1 teams. Of een beetje de trucjes die ze dit weekend kunnen gaan uithalen om net dat voordeeltje te pakken. Uh, Mike, dan hebben we allereerst uh, opvallend nieuws daarover. Uh, ja, want het is nu uh, voor het eerst dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, dat het ook mogelijk is om eigenlijk halverwege, geloof ik, aan Mickey, de DRS open te mogen zetten. in de laatste bocht van het circuit. Ja. En, we, en, en uh, even voor de hele erge niet-Formule uh, 1-kijkers: wat is DRS? Ja, geef ik even Met DRS dan uh, hebben ze gewoon een functie. En daarmee kan de auto meer vermogen gebruiken. In plaats van dat die. Uh, en, en dat mag nou, dan in bepaalde zones. Ja, Het is een soort sleutel. En die sleutel die geeft jou meer vermogen. Waardoor je sneller bent dan de rest. Wat het is, ja. dat, ik mag even DRS, het is natuurlijk het drag reduction system. Ja. Die doet die achtervleugel open. Dan krijg je minder downforce. Daarom loopt die okay. auto harder. De ja. motor zelf gaat volgens mij niet harder, toch? Kijk, dat is toch een verschil. Dus je hebt nog die overtake profiles... dat ze even dat ding wat meer open kunnen zetten. Wat dat meer weet ik de niet. fuel mix. Dan weet dat weet dat gaat niet. de motor wel doet er niet toe. En, en, en op normale of op andere circuits in wat voor zones is dat meestal? Er is altijd rechte stukken. Omdat het inhalen makkelijker maakt. Als je één seconde achter de auto voor je zit... mag je dat openzetten. Zodat je eigenlijk een klein snelheidsverschil hebt. Dat je er makkelijker langs kan. Want moderne Formule 1 auto's hebben er een beetje moeite mee... Mm -hmm. om vooral op kleinere banen in te kunnen halen. Ja. Ja. En dat komt allemaal omdat de FIA wilde dat de, dat de motoren kleiner werden. Want vroeger reden de auto's zonder DRS makkelijk bijna 400 km per uur. En dat vonden ze van tegenwoordig een beetje gevaarlijk. Dus, Het ah, uh, is ook wel snel, hè? ja. Nou, dat, is, dat weet ik. Maar, als je dat van vroeger ziet, dat is ja, zo... Nee, verweldig. maar gevaarlijk. ik vind ook wel grappig. Ik zat dan toevallig laatst de, de, de Cola 400 op Daytona te kijken. Dat, ja. dat was toevallig op de tv. En dan zie je gewoon... Ik was, was het laatste feit de 50 zo. En dan zie je gewoon ineens 20 man er ineens met 360 afgaan. En dan een idioot tegen de muur zit. Ja, dat vind ik ook mooi om te zien. Ik kijk bijna nooit NASCAR, maar ik, toen dat voorbij kan... gaan je er toch geen hangen. Ja. Dat, dat vind ik echt gekkerwerk. Echte, echte autosport inderdaad. Maar ja. in, op Zandvoort hebben ze dus voor gekozen. Want het is ook al op Zandvoort toch, in bepaalde zones? Ja, uh, ja. je hebt maar, er twee. Als het goed, maar nu ook dus in een bocht. En dat is eigenlijk een beetje gek. Nou, de tweede zone is verlengd. Die mocht je eerst alleen op het een stuk open doen. Okay. En die mag je hem halverwege de uh, laatste bocht al doen. Oké, okay. ja, ja. ja En het idee erachter is dus dat je dan makkelijker kan inhalen... buiten die bochten. Maar het is een beetje toch apart, omdat DRS meestal niet werkt in bochten. Meestal in de bocht wil je namelijk wel downforce hebben. Maar omdat het een kombocht is met, wat is het, 18 graden... Uh, ja, ja een daar, hebben we, daar hebben we weinig overheen gerend, hè, Mirko? Over die kombochten. Ja, we hebben we overheen gerend, inderdaad. We hadden circuituren, circuituren. In, uh, Dat is we hadden een aardig stijl, inderdaad. Dat was heel snel, ja. ja. Dat was echt niet prettig rennen. Het was een soort van... Uh, ik weet niet, als, als een soort kip. Mijn ene <laughs> voet ging wel, bewoog wel en mijn andere voet hupste er een beetje mee of zo. Dat was een beetje... <laughs> De kiprun. Maar goed, uh, terug naar de techniek. Ja, techniek. Wat uh, wil jij over de techniek weten? Jammer. <laughs> ja, maar is het nou echt dat, het dan, dat ze beter gaan rijden? Wat je zegt over de downforce gaan ze dan niet allemaal massaal van de baan af als ze het daar opengooien? Nee, als je een bocht opengooit. Want als je ineens de achterkant kwijt bent in een bocht, dan sta, ja. word je niet vrolijk. Uh, maar, nee, maar als je het dus nou al daarvoor doet, dan. Ja, op het rechte stuk wil je gewoon hard lopen. Dan moet je wel van harder remmen voor de bocht natuurlijk. Maar wat ding hiermee was dat het een experiment was. Omdat ze niet eens wisten of het veilig was. te ze zeggen, ja, ga maar gewoon proberen. Halfwege die bocht ja. uh, DRS open zien we ja, wat en, het wordt. Ja, precies. En dat wil niet zeggen dat ze het allemaal ook deden vandaag. Dus Sommigen die doen het pas inderdaad, pas op het rechte stuk. Ook bij de vrije training. Dan mogen ze vrij de DRS gebruiken wat ze willen. Dan hoeven ze niet ja. een seconde voor degene die voor ze zit. Uh, en je ziet, hè, als dat ze dan, dan proberen, dan doen ze hem op drie kwart. En dan stel je telkens steeds eerder totdat ze zoiets hebben van oké, okay, nu krijg ik een beetje overstuur. Dat betekent het uitzwenken van de achterkant. Mm -hmm. En dat gebeurt er dus als je de downforce zou weghalen aan de achterkant. Wat dus DRS doet. Ja, en, en, en Max heeft helaas niet zoveel kunnen proberen. Nee, nee, klopt. In de eerste was uh, dat moment. Dat was gruwelijk, want hij ja. stond er echt letterlijk naast. Oké. Okay, ja. Wij waren net binnen en uh, wij liepen door de duinen, want wij hebben duintickets. En wij liepen, liepen door de duinen. Uh, langs het, om de Tarzanbocht heen. En toen mm -hmm. op dat stukje daar uh, liepen wij door naar het einde, naar de Arie Luiendijkbocht. Mm -hmm. Die best wel berucht was vandaag. Uh, en nou ja, hij stond daar boven natuurlijk. Dus wij liepen een stukje naar boven. En ja, op dat, uh, op dat uh, snelle. Hij stond snelle... meteen na de eerste bocht. Nee, nee, nee. Na de, na de, na de vierde of zo. na de Arie Luiendijkbocht, mm -hmm. daar omhoog toe. Daar stond hij, was hij stilgevallen. Okay. En uh, nou ja, wij, wij liepen daar. Dus eigenlijk stonden we gewoon letterlijk naast. Dus we keken zo die heuvel op toen we een stukje doorliepen. En nou, daar werd hij op ook teruggehezen. Ja, precies. En dat was wel vrij vroeg van practice 1. Dus dat was wel jammer. 10 minuten in practice want ik heb het begin gekeken inderdaad. Ja, het door. Maar practice 2 heeft hij daar wel gereden. Hij heeft achter tijd gereden, maar... Hij heeft wel de hele practice 2 gereden inderdaad. Maar hij heeft zich niet goed geplaatst. Maar dat wil ook niks zeggen, weet je wel. Die setup is ook helemaal niet goed als je practice 1 mist natuurlijk. dus dat Heel interessant. Maar Ferrari had wel een sterk, sterk show Zo, wij gingen op een gegeven moment gingen wij zitten in de. Oh, ja, ik, op, ja. ik had het lekker. Nou ja, ik weet niet. Wij gingen op een gegeven moment zitten in de, in de, in de wat snellere, in de snellere bochten. Ja. De echt, echt hele snelle bochten. En, um, nou ja, die Ferrari's gingen daar zo loeiend hard doorheen. Dat uh, Leclerc, die had bijvoorbeeld echt. Dat die gingen er doorheen. En dan werd die auto op de grond gedrukt omdat de bocht. Uh, die ging down, die ging zeg maar uh, ja, neerwaarts. En ja. dan ging hij in de bocht ging hij weer rechts omhoog. Dus je kreeg echt een soort dipje. En Leclerc die ging daar gewoon vol gas doorheen. Misschien dat hij 5%, 5 van zijn gaspedaal losliet om een beetje af te remmen. En dan ging hij ja, er gewoon, ja. gewoon, gewoon zo hard doorheen uh, dat doorheen de hele bodemplaat gewoon op de grond nee, ja. werd nou, gerukt. Ja, we, we gaan zien inderdaad ja. wat de DRS ook uh, ja, nou, ja. gaat betekenen. En Over dan die loopt die ik eigenlijk hij loopt het als alweer hij doet. door <laughs> naar de muziek. Mag het jongen? <laughs> ja, nee. nee, nee. Straks nee. hebben we echt heel veel tijd. <laughs> ja, ja, ja. Eerst nog even 1000 miles, want dat rijden ze wel bij elkaar. Vanessa Carlton, een echte zero-knaller uit 2006. Iedereen kent hem. Eigenlijk wel. Zometeen trouwens Lucie ook aan de lijn met een recept wat je makkelijk kan klaarmaken dit Formule 1 weekend. Zondag voor de tv. Zondag voor de tv. And I need you, and I miss you, and now I want. You. And I wonder if you ever think of me Cause everything's so wrong and I don't belong Living in your precious memory Cause I need you And I miss you and now I want I still need you, and I still miss you And now I wonder if I could fall into the sky Foto laat je naar nou zien. Ja. Een foto van mijn zusje. Die staat op de foto met Mattie van der Valk... op het circuit op dit moment. Oh, wat vet. Die is van Q-Music, toch? Ja. Oh, die maken daar live radio. Nee, 538 maakt live 538, radio. Die hebben we echt 538, zit daar met z'n allen in mm -hmm. een glazen box. Net als 3FM. Doot, doot. Uh, nee, maar Matthew van der Voot die loopt daar gewoon rond en mijn zusje die heeft hem net gespot. Oh leuk, zeg. ja, ja, ja. ja die dus zegt dat moet op de radio, dat moet je laten. Ja, zien. ja, ja. Nou, we, ja, we hebben we nou, het nu we hebben deze het nu hebben omschreven, we hè, want dat is de kunst in de radio van het omschrijven als je het niet kan zien. Mirko, hoe is het met jou? Je moet naar de kapper hè goed met uh, oh. Nou, oh. Ik, ik, ik heb wel echt uh, de, de dag vandaag. Ja, het is goed met mij wat, wat een uh, onverwachte vraag ja jij gaat morgen ook nog een dagje op het ski uh, beleven toch ja klopt ja, ja we zijn uh, morgen ook weer met de gemeenteraad uitgenodigd om, uh, om erbij hey, te die zijn leesjes allemaal nou ja ja, ja daar is we belasting het is ook gewoon, wel heen. gewoon heel erg leuk <laughs> Um, maar het is ook wel voor een grote, je gaat daarheen. Je wil even kennis maken met iedereen die erachter zit, want die zijn ook aanwezig. Ja, uh, weer een stukje kijken hoe het in de praktijk vragen. gaat met de organisatie. Dus het is voornamelijk heel erg leuk, dat klopt. Maar het is ook wel daadwerkelijk nog een beetje nuttig. Oftewel de grote netwerkshow van Mirko. De grote netwerkshow, <lacht> ja. <lacht> ja. Oké. Okay, um... even, even tussendoor trouwens. Lucie hebben we helaas nu even niet uh, te pakken kunnen krijgen. Maar de rest is natuurlijk wel de vraag: wat eet jij het liefst tijdens een Formule 1-wedstrijd? Pier. Ja, hoor ja, ja. bier, maar bier, ja, Ik zal dus even heel eerlijk bekennen. Ik sta helemaal, ik ben helemaal niet zo in die wereld thuis. Ik kijk ook nooit Formule 1. Um, dus ja, ik weet niet wat ik eet tijdens de Formule 1 als ik het nooit kijk. Dat, daar moet ik nog een keer achter komen. Ja, laat het ons morgen weten. Bij de Formule 1 moet je gewoon inderdaad bier hebben en gewoon snacks. Meer heb je niet ja. nodig. En als het afgelopen is, bepaal je wat je gaat eten op basis van de uitslag. Als je een goede stemming hebt, dan ga je fancy ja. eten. Ja. Als het kut is, ben je helemaal klaar mee. Dan is het gewoon, ik ga een ei bakken, ik ga naar huis. Doei! En eerst een ei bakken en dan naar huis. Ja, eerst een ei bakken en dan naar huis. Dan bak je een ei daar, ter plekke? Of, of, nee, maar dat is of, of gewoon... We hebben het, heb het hier over als je thuis kijkt, hè? Ja. Als je thuis kijkt. Maar, maar, maar dan, dan ben je toch al thuis. Dan ben je al thuis. Thuis. Ja. ja. Klopt. Maar, maar je maar, je zegt, dan ga je uh, gewoon, gewoon Ja, ja. gewoon gaan. Dus dan ja. ga je naar huis, ja. wil je thuis bent. Mick, je snapt dit. Oké, ik snap dit dan niet. Ik kijk geen f één ook, dus dan... Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe waren de fans om je heen vandaag, Mickey? Oh ja, geweldig. Niks anders, ja, anders dan oranje. oranje hè? Ja. Ja, ja, bijna alles. We hebben ook wat Ferrari uh, gespot en een uh, beetje Mercedes. Maar ja, voornamelijk alles Red Bull. En ook een beetje Aston Martin nog wel. Dat is de riskant hoor, gewoon als Ferrari of Mercedes zijn gaan rondlopen op Zandvoort. Ja, ze hadden geen vlag bij zich. Dus wat dat betreft, niks van de hand. is vind het een beetje Ajax fijn, Noord. Nee, maar dat is wel wat ik altijd vind van Formule 1-fans. En dan heb je natuurlijk ook uitzondering. want was drama in Oostenrijk, heb ik dan gelezen dit jaar. Maar de fans zijn meestal wat aardig tegen elkaar. dan de voetbalfans. Ik zie niet zo heel gauw Formule 1-fans gaan knokken na de wedstrijd. Zoals je wel ziet bij een pot Ajax fijn, Noord. Ja, ik snap het ook niet. Dit is ook heel anders of zo the uh -huh. Uh, ja. Een heel andere sfeer inderdaad. Ja, dat, eigenlijk. Ik, dat is natuurlijk ja. niet om iedereen over één kant te dan Van voetbalfans en ook niet van Formule 1. Je hebt al wat klootzakken ertussen. Dus dat is gewoon zo. Maar het, ik heb het idee dat het ook gewoon meer een beetje liefde voor de sport is bij Formule 1. En bij voetbal is het een soort, uh, het lijkt het wel een soort aangeboren. Dus je bent voor deze club nooit meer wat anders, weet je wel. Ja, het zal toch ja. een beetje verschillen per sport. Ik bedoel, als je een tenniskampioenschap kijkt, dan gaan ze daar ook nooit met een op niet. de vuist. Dus. Ja, het is gewoon ja, of, heel of erg voetbal voetbalwereld. Of met golf, ja dan al helemaal. Laat staan schaken. Ja, schaken, ja. nee. Oh, nee, nou, schaken Zie je niet, uh, niet op de vuist gaan. Nee, uh. <laughs> nee. Nee. nee, maar het is ook omdat het hier echt, echt een mega feest is, ook gewoon op de hele circuit. Als je kijkt naar die fanzone alleen al, mm -hmm. uh, daar staan al artiesten zoals, uh, weet ik veel, Emma Heesters uh, was er dan nu, Antoon was er net toen, ja. ik, toen ik eruit liep. Okay. Uh, Tijdens Amsterdam staat zondag en Wat? Afrojack nog ook. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook andere dagen krijgen wij die. Maar bijvoorbeeld vandaag was het dan uh, Guus Meeuwis in de Arena. Die dan uh, zijn uh, muziek uh, broadcast. En dan alle speakers die gaan oh, aan. En okay. dan ja. heb je gewoon die, mu die muziek. En ook uh, Mental Theo. Dan stond iedereen te hakken gewoon. En dat is ja... Dat is en? dus weer die je daar wel hebt. Alles is gewoon ja. één groot feest. Eén en dan uh, gaat iedereen gewoon hand in hand en arm in arm. Dus je bent ook gewoon en, eigenlijk naar een soort festival. Je betaalt niet alleen maar voor de race, maar ook gewoon voor de muziek. En, en... Ja, indirect hoor. Want indirect. Uh, niet alle speakers stonden aan bij het duingebied. <laughs> het kan wat beter, ja. Okay. Ja, precies. En, en je hebt wel die tv's waar je dat dan op kan mm -hmm. zien. Um, maar als je de echte, echte feest, uh, feesthoek is, is de arena. Maar dat is uh, een beetje een dure tribune, als ik ja. dat zo moet ja. zeggen. Een beetje de, de, de VIP-gloss bijna. Ja, uh, Mike, bijna. Je, Mike, jij was aan het kijken naar simulatiepedalen. We gaan snel naar de muziek hoor. Maar <laughs> oh, wat, uh... Ja, ja, ja. We waren gisteren daar ook op de fans met de bewonersdag waren de sims. En ik, ik ben nog best wel een simracer ook. En ik daalde zo goede pedals niet normaal. Het scheelt gewoon vijf seconden der tijd. Ik moet er ook maar van in proberen of ik nou een ja. investering kan maken. En de enige echte Grand Prix van alweer een hele <laughs> tijd geleden. Ook op Zandvoort van Dr. Anders B. En daar is ook een nummer over gemaakt. En uh, voor de wat oudere luisteraars is dat wel leuk om even te draaien. Maar kijk dit dan. Ja.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 Kijk nou toch eens even, dat is net als in het begin Daar heb je nummer 11 en vlak daarachter nummer 2 Oh kijk daar nou dan toch eens even, dat is weer nummer 5 Wat is dat reuze spannend, wat een heerlijk tijdverdrijf Krak, krak, krak, krak, Jezus mijn versnellingsbak Flits, flits, flits, even stoppen bij de pits Wachten, wachten, wachten, wachten en het personeel maar jachten vlug, vlug, vlug. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5